7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Duizenden bij herdenking Bloedbad Alfa aan de Rijn. Libische leider Kadhafi accepteert plan voor vredesoverleg. Een arbeidsinspectie constateert veel misstanden bij werk met vervuilde grond.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 Minister Verhagen roept ICT-bedrijven op... niet zomaar aan alle landen internetfilters te leveren. Bedrijven moeten eerst onderzoeken of de filters niet worden gebruikt... om de vrijheid van informatie in te perken. Onderdrukkende regimes kunnen de internetfilters misbruiken, zegt Verhagen. En daar moeten bedrijven zich van bewust zijn. Hij noemt China en Iran als voorbeeld van landen die in de fout gaan. Verhagen wil in de Europese Unie afspraken maken over de filtertechnologie.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 Precies een maand na de verwoestende aardbeving en tsunami wordt vandaag op veel plaatsen in Japan een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken. Het aantal doden en vermisten staat op ruim 27.000. Nog ongeveer 150.000 mensen zitten in opvangkampen. Bij de kerncentrale in Fukushima's begonnen met het weghalen van brokstukken die radioactief besmet zijn. Die worden opgeslagen in een afgesloten ruimte op het terrein.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 De avond neemt de bewolking toe, in de nacht gaat het regenen. En na vandaag is het wisselvallig en een stuk koeler. AWB Verkeersinformatie: er zijn op dit moment 21 meldingen met een totale lengte van 59 kilometer. Er zijn weinig bijzonderheden, ik noem de opvallendste files. De A7 van Hoorn naar Zaandam tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer, 6 kilometer. A12 Oberhausen richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven, 4. En tussen Westervoort en Knoppet Waterberg 2 kilometer. En door de klopjacht vannacht op de N277 tussen Kessel en Ravenstein... is tussen Overlangel en de aansluiting met de A50... in beide richtingen de weg dicht in verband met politieonderzoek.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het leven voor en na 9 april. We zijn vanochtend in Alfa aan de Rijn. En criminoloog Willem de Haan is onze gast. Wat bezielde de dader Tristan van der Vlis? Wilde hij afrekenen met de samenleving? We gaan het zo meteen proberen te beantwoorden. Eerst een verslag van de herdenking gisteravond in Alfa aan de Rijn. En daar waren gisteravond zo'n 5000 mensen bij met geen pen te beschrijven, gewoon van uh, wat, uh, wat er is gebeurd. Het uh, is gewoon met uh, geen pen te beschrijven. Nee. Hoe houdt je je botkop om, om, om zoiets zo te doen en dan als lafdaad schiet jij nog een kogel door de kop heen. Je bent echt boos, hè? Ja, ja ik vind het jammer uh, dat hij het eigenlijk, uh, eigenlijk niet meer levert, dan had ik ook kapot gemaakt. Sorry dat ik het zo zeg. 9 april is een hele zwarte dag. De... Dichter Bert Schierbeek heeft een dicht gericht geschreven waarvan ik de laatste vier regels met u zou willen delen. Kijk, het is veel erger dan je denkt. Als je denkt, is het nog erger. Heel Nederland staat om jullie heen. Ik wens u alle kracht en ik wens jullie alle sterkte. Dank u wel. En na de toespraken van premier Rutte en daarvoor plaatsvervangend burgemeester Eenhoorn... gaan beide heren door het publiek naar de andere kant van de straat om daar bloemen te leggen. Ja, die heeft nog gezien dus? Ja, alles ja. meegemaakt. Hij heeft mij geschoten, maar ik, ik kon net geschoten. de snoek en heeft hij door het raam geschoten. Toen kon ik een man redden. Ik kon je nou in zo'n wagentje nog een snoek? kon hem snel maar ja, manoeuvreren? dat ook niet meer. Dat Maar het... toen kwam een mevrouw de winkel uit. En ik zeg, ga naar binnen. Ja. En, en toen schoot hij de dood. Want toen kon hij net op tijd de doodschrift. En ja, sorry. Maar... Ja, maar het is niet leuk, hoor. Verschrikkelijk. En, en uh, dit zal u ook nog wel even uh, blij blijven. Ja, sorry. Ja, nou, heel veel sterkte. Dank je wel. dat u er dan nu al bij bent dan. Ja, ik, wou, ook, juist, u wou, dus, ik ja. wou erbij. Ik wou ja. erbij. Ik wou ook. Maar ik kan ik echt niet veel meer man. Inmiddels is premier Rutte bij de bloemen aangekomen. Hij beziet de Bloemenzee samen met de burgemeester. Die uh, vertelt hem wat er op de kaartjes is te lezen, wat er ligt. Dat is heel bijzonder, vind je niet? Nee, maar zoveel blijft, mensen... Uh, hij blijft uh, ja, ik heb heel veel mensen gesproken ja. die indirect of direct betrokken zijn. Er zijn zoveel mensen hier. Je hebt dus ja. een gemeenschap met 75.000 inwoners. Ja, waarbij machine. bijna iedereen ja. indirect of direct... en anderen ja. zeggen, en ook al kennen we niemand... dan gaan we helpen gaan als iemand tegenkomen. En jong en oud. He. Ja, maar ook hierna nog. Ja. Want dit moeten ze blijven doen. Ja. Dit is niet over. Als ze nou even die wat handen loslaten als de twee mensen hem nog vast hebben. Waar ja, ja, jullie hem vast? Lukt het? Ja, iedereen, ah, los. Ja, iedereen los, behalve jullie ja. twee. Ja. Oh, mijn oh, god. My god. Oh, Niks aan de hand. En wij Een weer... ballon van heel dun materiaal. Papierpapier en rijspapier. Leg eens uit. Wat okay, is het meiden? voor ding? Nou, uh, het is een Chinese lampion waar je dus tekst op kan schrijven. Ja. En uh, ja. hij gaat als goed, ja, ja, nu de lucht, ja. lucht ja. in. De lucht in. Wat heb jij op het uh, briefje geschreven? Um, ik heb opgeschreven: heel veel sterkte voor alle nabestaanden. En hopen dat de mensen uh, die nog op de intensive care liggen snel naar huis kunnen. En jij? In, in principe hetzelfde. Gewoon verzekeren voor de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen. En hopen dat die het gewoon nog halen. En voor de nabestaanden heel veel sterkte en geluk. Dat ze het mogen halen. De groet is weggevlogen: weg van het, de plek des onheils, de lucht in. En hopen dat het werkt. De Chinese geluksballon. Thijs Holtrop dit verslag van een bijeenkomst in Alphen aan de Rijn gisteravond. En we blijven in de stad. Wij gaan naar uh, Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend al even bij uh, Alfa Stad FM geweest. De zender die uh, veel nieuws natuurlijk heeft gebracht over uh, de schietpartij gisteren in Alphen aan de Rijn. Um, wij gaan ook, of eergisteren moet ik zeggen, wij gaan ook eventjes naar uh, Joris. Want jij bent nu op de plek des onheils hè? Ja, daaronder in, in ieder geval, in de parkeergarage onder het winkelcentrum, daar staan de Albert Heijn de Albert Heijn winkelwagentjes, die staan er nog. En als je om het hoekje loopt, dan kom je bij een roltrap. En een tekentje voor de roltrap, dat is wel bijzonder. Ja. Als je gaat nadenken over wat er gebeurd is, dan uh, zie je overal uh, iets in. Maar die roltrap, daar staat een tekentje voor... met een pijl van zo moet je lopen naar die roltrap. Daar staan twee mannetjes uh, op getekend. En uh, de hoofden van die, van die mensen die hangen al een beetje naar beneden... uit, uh, uit triestigheid. Uh, geen toegang uh, politie uh, voor die roltrap. Daarbij uh, de, de, de tekst van de huisregels van het winkelcentrum Ridderhof. Als je die roltrap ziet, daaronder uh, ligt uh, nog, uh, nog heel veel uh, glas. Ik zal er niet... Uh, verder naar, naar, naar boven lopen. Maar als je uh, naar boven uh, loopt, dan kom je in ieder geval op de plek... waar uh, de dader uh, zich uiteindelijk zelf uh, van, het, van het leven uh, heeft uh, beroofd. Uh, de parkeergarage uitlopen, uh, ook niet helemaal uh, tot je door laten dringen wat er dan hier precies één meter boven uh, die parkeergarage allemaal uh, gebeurd is. Hoe uh, de dader uh, uiteindelijk schietend uh, door dat winkelcentrum is gegaan uh, zaterdagmiddag. Kom je naar buiten, daar zie je vooral uh, politie die aan het, uh, uh, aan het wachten is... die aan mensen duidelijk maakt uh, dat het winkelcentrum vandaag nog, uh, nog niet open gaat. Aan de bovenkant, om daar binnen te gaan, staan hekken met, uh, met zwart plastic uh, daarop. Vandaaruit kun je weinig zien uh, van, het, van het winkelcentrum... Er is ook een uh, groot uh, benzinestation. En bij dat uh, benzinestation, daar, uh, daar zijn wel mensen uh, aan het werk. Maar uh, die uh, mogen van het hoofdbureau uh, van, uh, van het bedrijf mogen ze niet praten over uh, uh, wat zij vinden wat er uh, allemaal uh, om, een, uh, om hen heen uh, gebeurt. Uiteindelijk, al lopend uh, door het kaarsvet, kom je dan op de plek waar nog de kaarsjes staan, uh, de bloemen liggen en de teksten liggen in herinnering aan de slachtoffers. We het erover door met Emeritus Hoogleraar Criminologie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, Willem de Haan. Meneer de Haan, welkom. Goedemorgen. En goedemorgen. Uh, gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn uh, ja, zijn natuurlijk niet uitzonderlijk op wereldschaal. Hè? Het, het, het gebeurt vaker. Hoe bijzonder is het toch nog dat het gebeurt? Ja, het is heel bijzonder. Uh, op wereldschaal komt zoiets misschien eens per maand voor ergens. Op... Zo vaak toch nog, eens per maand. Het hangt ervan af um, wat je telt. Als je uh, een aantal van drie slachtoffers of meer rekent, dan komt het voor. Ja. Uh, dan tel ik ook mee uh, uh, mensen die hun familie uitroeien, uh, hun gezin meenemen in de dood bijvoorbeeld, wat in Nederland wel eens is, uh, is voorgekomen. Uh, mensen die afrekenen met hun werkgever en teruggaan naar het bedrijf omdat ze zich onterecht ontslagen voelen en raak gaan nemen en iets dergelijks in het bedrijf doen. En uh, gevallen als dit waarin iemand uh, ja, bijna als een militair... een winkelcentrum binnengaat en daar dood en verderf zaait. Het opmerkelijk is wat u ook aangeeft... dat er een duidelijk verschil is tussen het afrekenen met bekenden... en, zo lijkt dit te zijn, het afrekenen met wildvreemden. Wat zou daarachter kunnen zitten? Uh, Kijk, ik moet natuurlijk interpreteren op gevallen die, ja. die zich hebben voorgedaan... en waar naar gekeken is, waar onderzoek naar gedaan is. Dat zijn er niet heel veel, maar is wel goed naar gekeken. En dan moet ik het iets abstracter zeggen. Dan Is het een afrekening met een structuur? en In dit geval een gevoel van een samenleving die diep onrechtvaardig is. En deze personen koesteren een diepe wrok... Eh, omdat ze zich afgewezen voelen, omdat ze de plek in die structuur, in die samenleving of een schoolgemeenschap of een universiteit of eh, waar ze zich ook in bevinden of een, of een werksituatie. En eh, ze koesteren die wrok en dan raken ze geobsedeerd door wraakgevoelens. En, uh, dan... Dat is wat u gevonden heeft in vergelijkbare zaken uit het verleden? Nou, dat mijn collega's gevonden hebben in de wereld. Ja, ja. Dat, uh, uh, ik heb zelf wel uh, nauwkeurig gekeken naar bijvoorbeeld die schietpartijen op scholen. Uh, maar hier hebben het toch uh, over volwassenen... die, uh, uh, ja, ze, ze zeggen wel kiezen voor de dood, maar uh, die suicidaal zijn. En in hun besluit... Tot, uh, tot levensbeëindiging. Uh, ja, misschien moet je wel zeggen dat ze zin geven aan hun eigen dood, hè, gekozen dood. Door zo'n finale afrekening. Hè, door, door anderen door, mee te nemen. Door een hoge prijs. Hè, anderen een hoge prijs te laten betalen voor hun eigen dood. Ja, en, en toch uh, zegt u van uh, naar zo'n school, kijk, zo'n school dan kun je het nog niet begrijpen, dan kun je het plaatsen, dan is die wrok gericht daartegen, tegen de plek waar ze een nare tijd hebben gehad. Maar zo'n winkelcentrum valt dat te verklaren. Dan ja. is het dus echt tegen de hele maatschappij ja, gericht. Ja, dat, dat maakt natuurlijk zo'n uh, zo misdrijf zo schokkend. Omdat iedereen uh, in, die in Alfe wel eens in dat winkelcentrum komt. denkt: Ja, maar dat had mij ook al kunnen overkomen. Ja. Ik had daar kunnen zijn op die plaats. Hè? Dus dat. Uh, terwijl als het een conflict is met een, met een werkgever. Nou ja, dan begrijp je het in ieder geval een beetje. Een ja. heel klein beetje misschien, maar toch. Dan besef je in ieder geval ook dat jij niet het slachtoffer had kunnen zijn. En daarom grijpt dit natuurlijk zo in. Deze, deze mensen die raken geobsedeerd. Dit is, een, dit is iets wat zich al langer in het hoofd van deze persoon afspeelt. Je kunt ook zeggen tunnelvisie. Op een gegeven moment geobsedeerd door de gedachten... Uh, dat, uh, dat die, die, die, die wraak verschrikkelijk moet zijn. En dat er zoveel mogelijk... de prijs moet zo hoog mogelijk zijn. Er moeten zoveel mogelijk slachtoffers worden ja. gemaakt. Meneer de Haan, hartelijk dank voor je uitleg. U blijft bij ons en we spreken u later deze uitzending verder. En zo dadelijk moeten we het even hebben over Ajax. Een gesprek met algemeen directeur Rick van den Boog. Het lijkt erop dat hij het eind van het seizoen toch vertrekt. Eerst maar eens even kijken hoe het ervoor staat op de Nederlandse snelwegen. Erwin de Hart, vertel. Nou, er staat 92 kilometer aan file in Nederland op dit moment. Je zou kunnen zeggen, wat opvalt, is dat er weinig bijzonderheden zijn. Uh, er is wel één ongeluk gebeurd op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet. Tussen vlaardingen Oost en het Benelux staat daardoor twee kilometer. Er is één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dan toch nog even. Al van der Rijn gaan we ook nog even over praten... met adviseur crisisbeheersing bij het genootschap van burgemeesters, Wouter Jong. Hij traint burgemeesters op crisissituaties en adviseert tijdens crisis. Meneer Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan van de wijze van aanpak in Al van der Rijn? Uh, ik vind de aanpak van uh, Bas Eenhoorn eigenlijk wel indrukwekkend. Op de manier waarop hij de klik weet te maken met de samenleving... hoe hij er empathisch mee omgaat. En tegelijkertijd de crisis intern ook goed weet te managen. Ja, wat valt u dan op in positieve zin? Nou, dat hij dat heel goed in, ja, zoals we dat dan in vaktermen noemen... de burgervaderrol zit. Dat je oog hebt voor iedereen. Hij benoemde ook in de herdenking gisteravond... noemde die expliciet de helden van de Ridderhof. Nou, juist ook dat oog hebben voor gewone mensen... maar ook wat het doet met de hulpverleners, wat het doet met omstanders. Nou, ja, hij weet toch, ondanks de lastige situatie... wel goed mensen een hart onder de riem te steken, hoe moeilijk het ook is. Mm. U bent adviseur crisisbeheersing. Dat suggereert dat je je op dit soort dingen kunt voorbereiden... Ja, want um, hoe, hoe uniek deze, deze crisis ook is... er zitten altijd wel weer parallellen die je kunt vinden in andere crisis. He, vergelijkbare situaties als... het viel net ook al, gezinsdrama's, zinloos geweld. En de impact die dat dan lokaal kan hebben... daar zitten heel veel weer parallellen in. Nou, uh, vertel maar. Welke parallellen? Waar moeten we dan aan denken? Nou, eigenlijk komt het erop neer... Um, ja, dat je steeds goed moet aanvoelen van wat is de impact lokaal? Wat, wat doet het met, met die samenleving en wat wordt er van mij verwacht als burgemeester? De impact zal altijd groot zijn, denk ik, bij dit soort uh, situaties. Dus, dus wat, wat uh, voor uh, format, wat voor uh, schabloon ligt er dan voor een burgemeester? Nou, Ivo Opstelten die zei het in zijn tijd als burgemeester in Rotterdam wel heel mooi van... ja, je moet er zijn op de momenten die ertoe doen. Eigenlijk die samenleving ook weer op sleeptouw meenemen... en ook juist ja, eigenlijk een soort van uitweg proberen te geven van... Uh, hoe gaan we hiermee om, hoe moeten we dit duiden... Hoe moeten we die, die uh, hele situatie zien? Maar het is ook niet zo dat het altijd op dezelfde manier valt. Een, uh, een ongeluk in het ene dorp, daar staat misschien het hele dorp van op zijn kop... en uh, gebeurt het in de grote stad, dan, dan, dan, he, dan zakt het al vrij snel weer weg. Dus de, de emotie en de impact en hoe een samenleving daarmee omgaat... dat kan van, verschil, uh, van geval tot geval verschillen. Ja. Men, neem aan, meneer Jong, dat het ook om de woordkeus gaat. Uh, burgemeester Eenhoorn had het al gauw over een ramp. Maar ja, als je dat weer afzet tegen een ramp in Japan, denk je, is dat wel gelukkig? Ja, ik vind dat een, een semantische kwestie. Eigenlijk ja. maakt mij dat niet zo heel veel uit. Um, het gaat mij er vooral om het gevoel wat je ermee probeert uit te dragen... met, met de woorden die je kiest. En hoeverre mensen daar ook misschien een bepaalde troost en erkenning ja. uit kunnen krijgen. Maar het maken. is wel ja. belangrijk, denk ik, wat, welke woorden je kiest. Ja, kijk, als je de verkeerde woorden kiest en de boel bagatelliseert bij wijze van spreken... Ja, dan sla je natuurlijk heel snel de plank mis en dan word je ook niet meer geloofwaardig geacht als, als overheid daarin. Maar kun je ook te grote woorden gebruiken in dit soort situaties? Te grote woorden, dus niet goed. Nou, ik denk, als je, als je dit zo aanvoelt en hoe groot ook de impact niet alleen in, in die wijk is... maar in heel Alphen en in heel Nederland... Denk ik dat, dat de woordkeuze zoals die nu is gekozen, dat dat gewoon een hele, hele goede is. En ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je daarin te groot en meeslepend wordt. Alleen je moet op een gegeven moment wel weer ja, door naar een, een volgende fase. Ja, want of, waar, waar moet een burgemeester in dit opzicht uh, voor oppassen? Wat moet hij vooral niet doen? Nou, waar je uh, het risico wat bij dit soort situaties uh, ligt, is hè, de, de impact juist in heel Alve en, en nou, het hele land is heel groot. En dat op een gegeven moment er een, een collectieve emotie. Ja, de, de individuele rouw, om het zo te zeggen, gaat overheersen. Dus dat mensen die zelf gezinsleden zijn kwijtgeraakt... het idee krijgen van, ja, Alphen gaat er nu met onze rouw mee op de loop. En dat is dus wel weer een balans die je ook weer in het oog moet houden als burgemeester. Dat je ja, dat, dat die mensen zeg maar, niet ontersneeuwen in hun emoties. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar goed mee om kan gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor burgemeesters. Um, kun je daarop selecteren? Uh, selecteren? Nou ja, bij de, het, het aanstellen van burgemeesters... wordt, wordt natuurlijk een, een profiel gemaakt door de, door de gemeenteraden. Ik moet zeggen dat daar in de praktijk... komt crisismanagement niet als, als een heel belangrijk kenmerk komt niet, uh, niet naar voren. Maar het is wel iets wat je voor een deel kunt trainen. Maar trainen zit dan meer met, uh, in zeg maar, de hele structuur, de crisisstructuur. Hoe doe je de vergaderdiscipline in zo'n interne rol? Het overleg met de officier van justitie. Hoe zorg je dat je... Ja, die informatie boven tafel krijgt die je nodig hebt. Ja. De andere kant, dat is zeg maar meer die externe rol. Die boegbeeldfunctie. Ja, dat, dat is eigenlijk iets dat moet ook in je zitten. Ja. Uh, nou ja, dat is ook misschien ook juist wel het karakterrespect... wat het verschil maakt tussen een, een gewone burgemeester... en een hele goede burgemeester. Iemand die daar gevoel voor heeft. En het is wel een... Uh, een burgemeester zei mij van uh, toen hij een, een crisis meemaakte... dat was voor hem zelf eigenlijk het moment dat hij ook uh, volwassen werd... in zijn rol als burgemeester. En zo zie ik het dat ook. Ja, dus moet je dat ook in je hebben. En meneer Eenhoorn heeft het uh, goed gedaan. Meneer dat Jong, zeker. hartelijk dank. Adviseur crisisbeheersing bij het genootschap van burgemeesters Wouter Jong. Voor ja. u. Later meer over Alfa en de Rijn. We gaan naar Ajax zoals beloofd. Algemeen directeur Rick van den Boog heeft zich uitgesproken... over de ontstane situatie bij Ajax. De directie van de club staat onder zware druk... sinds Johan Cruijff aanstuurde op een koerswijziging. Van den Boog sinds speelt nu zelf op een vertrek bij Ajax volgend seizoen. Ik wil daar toch iets gewoon over kwijt. Het is de eerste keer dat ik het ook doe. Ik heb geprobeerd mijn snuit te houden in de afgelopen week. Maar als je anderhalf, twee weken terug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 om in deze, een volgend seizoen, alles weer neer te zetten. Ik denk dat gewoon een nieuwe Rvc daar zijn rol moet, en, uh, moet pakken. En de juiste mensen moet neerzetten die zij dan vinden, die het, die het schip verder moeten brengen. En die draagvlak hebben dan binnen de organisatie. Wij hebben een rol gespeeld de afgelopen drie jaar. Het tijd gekeerd, een goede selectie, een goede trainer, uh, goede jeugdopleiding. Heel veel geïnvesteerd hè, zoals in allerlei dingen. Nou ja, dat is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Rik van den Boog is duidelijk in gesprek met de verslaggever Joep Scheuder. Vijf voor half acht geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister Verhagen van, van Economische Zaken roept ICT-bedrijven op... om geen internetfilters aan landen als China, Iran en Libië te verkopen... als blijkt dat die filters worden gebruikt om de vrijheid van informatie te onderdrukken. Binnenkort kort bespreekt de minister deze kwestie met betrokken bedrijven. Je ziet dat in uh, uh, toenemende mate ook uh, regimes, onderdrukkende regimes, dat die uh, internettechnologie software misbruiken om daarmee uh, eigenlijk vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatievergaring, om dat uh, onmogelijk te maken. En wat ik wil is dat bedrijven zich ook bewust zijn dat hun product misbruikt wordt uh, voor, uh, door onderdrukkende regimes uh, voor het tegengaan van, uh, van de vrijheid van meningsuiting. Ja, dus u gaat dat in een gesprek aangeven dat ze zich daar uh, bewust van worden. Maar het is natuurlijk heel erg complex dat zij. Hè, hoe moeten ze die inschatting maken? Wat we nu zien is dat uh, bij het ontbreken van, van Europese maatregelen, dat inderdaad uh, sommige bedrijven zeggen, ja, misschien is het wel bedoeld voor uh, het tegengaan van kinderporno, wat een goed iets is. Uh, terwijl het dan toch misbruikt wordt door zo'n regime. Daarom zeg ik van, dan moet je niet alleen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, hun wijze dat het misbruikt wordt, hun producten, maar tegelijkertijd ook die informatie verschaffen. Als ik een bedrijf zeg, in Libië wordt uw filtertje gebruikt om de oppositie onmogelijk te maken om te communiceren, dat ze zich dan eens even achter de oren krabben. Wat nou als ze zeggen, minister Verhagen, fantastisch idee, maar we gaan er echt niks mee doen? Uh, nou, om te beginnen uh, wil ik ook bedrijven uh, wijzen uh, dat wij in zijn algemeenheid geen voorstander zijn van, uh, van, van exportbeperkingen, van handelsbelemmeringen. Maar vrijheid is niet gratis. Uh, en dat moeten ook uh, Nederlandse bedrijven zich realiseren. Ja, Even toch een voorbeeld. Stel, een, een groot bedrijf krijgt een miljoenenorder van Saoedi-Arabië. Uw advies is dan mogelijk niet doen. Stel, ze doen het dan wel? Nou, je hebt dus nu, zolang er geen Europese maatregelen, geen handelsmaatregelen genomen zijn, dat je uiteraard die mogelijkheid uh, niet hebt om dat te verbieden. Uh, maar ik, uh, ik wil juist daarom, ook juist omdat je ziet dat zeker Nederlandse bedrijven maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, ook hun aanspreken op die verantwoordelijkheid die zij hebben ten aanzien van de afnemers. Ja, Dus u wilt ze aanspreken, maar u heeft eigenlijk nog niet iets in handen om het onmogelijk te maken. Dat moet Europees geregeld worden? Het moet Europees geregeld worden. Handelsmaatregelen worden altijd in Europees verbond, uh, verband uh, genomen. Uh, we hebben dus wel het initiatief genomen, ook als kabinet, om uh, in Europa, in de Europese Unie, te komen tot uh, een handelsverbod op de export van, uh, van internetfilters ten aanzien van onderdrukkende regimes. Is het dan ook nog een idee om toch ook strenger te gaan kijken naar softwareleveranties aan China, bijvoorbeeld? Absoluut. China, Iran uh, zijn natuurlijk landen die, uh, die als eerste uh, zo in het oog springen. Voorzichtigheid is geboden, dus bij levering van internetfilters en andere software aan bepaalde landen. Minister Verhagen, Vincent Rietbergen, die sprak met hem. Salarisadministratie kan flexibeler. Schep rust. sdworks.nl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 Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. Met een minuut stilte, toespraken en het leggen van bloemen... zijn de slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn... gisteravond herdacht. Waarnemend burgemeester Eenhoorn van Alphen. Een moment waarop iemand zoveel van ons zo geschokt heeft. Dat er mensen zijn omgekomen. Zoveel slachtoffers zijn gevallen. Hier in de Ridderhof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 Om gaat het vechten zijn voor hun leven. 17 mensen raakten zaterdag gewond. Verslaggever Joris van de Kerkhof bezoekt vanochtend het winkelcentrum de plek van het drama. Kom je naar buiten, daar zie je vooral eh, politie die aan het, eh, aan het wachten is. Die aan mensen duidelijk maakt eh, dat het winkelcentrum vandaag nog, nog niet open gaat. Aan de bovenkant, om daar binnen te gaan, staan hekken met, met zwart plastic eh, daarop. Van daaruit kun je weinig zien eh, van, het, van het winkelcentrum. Al lopend eh, door het kaarsvet kom je dan op de plek waar nog de kaarsjes staan, de bloemen liggen en de teksten liggen in herinnering aan de slachtoffers. Op basisschool in Alphen is vandaag begeleiding van de, van de GGD geregeld. Veel kinderen hebben zaterdag schokkende dingen gezien. De Libische leider Gaddafi heeft een voorstel van de Afrikaanse Unie geaccepteerd... om tot een oplossing te komen voor het conflict in zijn land. De Zuid-Afrikaanse president Zuma sprak met de kolonel in Tripoli. Na afloop zei Zuma dat Gaddafi het vredesvoorstel heeft geaccepteerd. Ik denk dat het om me te zeggen... De delegatie van de revolutie heeft de roadmap gepresenteerd door het hoge panel. Er is ook gesproken over een mogelijk vertrek van Gaddafi, maar het is onduidelijk wat daar is uitgekomen. Vandaag wordt het voorstel ook aan de opstandelingen in Benghazi voorgelegd. Werknemers die met verontreinigde grond werken zijn onvoldoende beschermd tegen giftige stoffen. De arbeidsinspectie zegt dat bedrijven niet genoeg beschermingsmaatregelen voor hun personeel nemen. De inspecteurs bezochten plekken waar verontreinigde grond of baggerslip wordt opgeruimd of gereinigd. En daar zitten giftige stoffen in. Het gaat uh, om bijvoorbeeld asbest, want dat hebben we nog wel eens in het verleden in de grond gestopt. Uh, het gaat om cadmium, het gaat om lood, het gaat vooral ook om stoffen op oude fabrieksterreinen. En het gaat om stoffen die bijvoorbeeld op de waterbodems... als een jarenlange rivier of een beekje met, uh, met heel verontreinigd water doorgestroomd... en dan zijn ook de waterbodems vaak met een mix van allerlei toxische stoffen uh, is verontreinigd. Vaker letten bedrijven wel op de milieuregels... maar niet of nauwelijks op de veiligheid van hun mensen. De arbeidsinspectie noemt de uitkomst schokkend... en is daarom begonnen met extra controles. En daarbij kijken de inspecteurs ook naar het risico om bedolven te worden of om te verdrinken... want ook daardoor vallen ieder jaar doden. En prinses Ariaan gaat vanochtend voor het eerst naar school. De jongste dochter van prins Willem-Alexander en prinses Maxima werd gisteren vier. Ze gaat naar de Bloemkampschool in Wassenaar. Daar zitten ook de zusjes, Amalia en Alexia. Willem-Alexander en Maxima brengen Ariane straks voor het eerst naar school... waar haar juffen Ariane zullen opwachten. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 ANWB-verkeersinformatie met 108 kilometer aan files nu... waaronder die op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Knopend 9 kilometer. A28, Hoogveen richting Amersfoort... tussen de wijk en Afrit nieuw 7. En tussen Nijkerk en Leusden, 9 kilometer. De N277, Kessel-Ravenstein, is voor politieonderzoek... tussen Overlangel en de aansluiting met de A50... in beide richtingen nog uren dicht.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 8 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Heel veel deze uitzending over de gebeurtenissen in Alfa aan de Rijn. U kunt erover meepraten op Twitter op ons account NOS Radio 1. U leest er veel over op onze website nos.nl. Premier Rutte was gisteren aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de Schietpartij. Afgelopen zaterdag in Alfa aan de Rijn. Hij was er om te luisteren en te spreken. Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten dit is zo'n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 Premier Rutte gisteravond. Politiek verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, je kent Rutte, je ziet hem vaak. Wat betekent dit voor hem? Wat voor indruk maakte hij tijdens ja, de eerste grote schokkende gebeurtenis... natuurlijk tijdens zijn carrière als premier? Inderdaad, ja, hij was geraakt en toch ook wel een beetje gespannen. Zeker vlak voordat hij die korte toespraak... waar je net een fragment van hoorde, uitsprak. Een korte toespraak uit het hoofd. Hij haalde niet de hele wereld erbij... maar bleef dicht bij hun verdriet en dat bij de rest van Nederland. Hij uh, staat bekend als iemand die goed kan communiceren... Dat wisten we al in debatten en tijdens het voeren van de campagne komt hij vaak ontspannen over en positief ook. Maar dit is natuurlijk heel wat anders, want inderdaad uh, sinds zijn premierschap is het de eerste keer dat hij geconfronteerd wordt met zo'n tragedie. Dus zagen we een ander gezicht. Hij sprak zijn afschuw uit over de gebeurtenis, zijn respect voor de hulpverleners en uh, zijn medeleven aan de nabestaanden. Wij gaan straks trouwens nog even verder praten over Alfa aan de Rijn. Doen we onder andere met criminoloog Willem de Haan. En we gaan naar Alfa aan de Rijn, want daar is Joris van der Kerkhof. Laten wij, Marcel, um, nog even vooruitkijken naar de politieke weken. Donderdag bestaat het kabinet Rutte een half jaar. Daadkrachtig, dat was wat ze wilden zijn zes maanden geleden. Wat denk je, hebben ze dat waargemaakt? Nou, een enthousiasme ligt het in ieder geval niet. En er zijn uh, al wel wat resultaten geboekt. Zoals afgelopen vrijdag zijn flinke bezuinigingen op Defensie aangekondigd. En ook in de bijstand wordt gesneden, bracht het kabinet voor het weekend naar buiten. Maar andere resultaten, eerlijk is eerlijk, laten nog eens op zich wachten. Neem nou bijvoorbeeld de afspraken die minister Kamp wil maken met de werkgevers en de werknemers over de pensioenen en de loonmatiging, of het overleg met provincies en gemeenten over onder andere het verminderen van de sociale werkplaatsen, een gevoelig en ingewikkeld punt, en het versoberen van de regels voor jonge gehandicapten. Nou, daar zijn gewoon nog helemaal geen afspraken over, en dat is wel belangrijk voor het kabinet, want een heleboel bezuinigingen hangen samen met die akkoorden. En als er dan wel plannen bij de Tweede Kamer liggen, dan is het nog helemaal niet zeker dat het ook succes zal zijn. Dat geldt voor de bekende maatregelen voor de langstudeerders, en het hoger onderwijs die beboet gaan worden. En ook voor die uh, 300 miljoen euro die minder moet gaan naar het passend onderwijs. Bij allebei die uh, onderwijspunten is het nog maar zeer de vraag of dat ook uh, daadwerkelijk uh, zo uit gaat pakken voor het kabinet zoals ze dat willen. Toegegeven, een half jaar dat is uh, nog niet zo heel erg lang. Toch loopt het allemaal niet zo gesmeerd als het kabinet ongetwijfeld had gewild. Hmm, beginnen zich dan al een beetje zorgen te maken over al die dingen die nog staan te gebeuren, die nog hangen? Dat wordt natuurlijk niet hardop uitgesproken, maar je hoort wel achter de schermen dat die zorgen er zijn. Want ja, als de plannen geen meerderheid halen, ja, hoe zit dat dan met die daadkracht? Want dan komen die aangekondigde bezuinigingen in gevaar. Bovendien komt er nog eens bij dat het afgelopen jaar zo'n uh, 2 miljard, moet ik zeggen, uh, meer is uitgegeven dan de bedoeling was. Vooral in de gezondheidszorg is dat het geval. Nou, dat moet dan op een of andere manier weer terugverdiend gaan worden. Maar dat lijkt ook allemaal nogal uh, ondoenlijker te worden... want de gedoogpartner PVV ziet het helemaal niet zitten... om hiervoor nog weer extra bezuinigingen... op ouderen en zieken bijvoorbeeld door te gaan voeren. Kortom, dit kabinet moet nog een heleboel taaie gevechten voeren... om na nog zes maanden bij het jaarjubileum feest te kunnen vieren. Zo'n bril vanuit Den Haag over die taaie gevechten en over minder taaie gevechten. En over de premier hebben we het donderdag uitgebreid. Dan in het Radio 1 Journaal staan we stil, dus bij dat eerste halfjaar Rutte. Over taaie gevechten gesproken, Tom van Heck, Goedemorgen. Goedemorgen. Het uh, lijkt toch nog heel spannend te worden in de Eredivisie. Onverwacht, ja. Uh, nou ja, onverwacht. Uh, misschien ook wel verwacht. Dat vraag ik aan jou. Laat het Twente en PSV-punten liggen. Had jij dat? Uh... Uh, voorspeld? Kan niet nou veren. ja, voorspeld zou wat <gül> groot zijn. Maar ze maakten uh, beide wel een hele vermoeide indruk van de week in die Europa League. PSV loopt echt op zijn laatste benen al een tijdje. Trof Heerenveen, die ze ook helemaal niet in goede doen zijn. Mocht met 2-2 niet eens klagen. En ook bij Twente uh, zie je dat uh, met name de mensen waar het echt om draait... Uh, momenteel ja, toch echt een beetje vermoeid lijken. Ruiz, die rare ja. dingen deed. Theo Jansen heel snel geïrriteerd, geagiteerd al begin van de wedstrijd. Nooit een goed teken. En ook Twente mocht inderdaad niet eens zo ongelukkig zijn met die 1-1 tegen Roda thuis. Uh, Ajax profiteerde en daar werd het kampioenslied ongeveer alweer aangegeven. Daar zijn ze snel in in Amsterdam. Maar ook Ajax maakt helemaal niet de indruk nu uh, wel even die andere vier wedstrijden te gaan winnen. Het is een struikelrace uh, aan het worden. En aan het eind van de rit uh, blijft er één over. Uh, het zouden nog wel eens wat dat betreft vier spannende zondagen kunnen worden. Ook als je die programma's ziet. Het zegt allemaal niet zoveel meer. Twente en PSV hebben nog drie uitwedstrijden ieder. Kortom, uh, het wordt wel een hele leuke slot maand van de competitie. Maar wie het weet mag het zeggen en ik weet het een keertje niet. Dus wat dat betreft hou ik mijn kruid even droog. We gaan het beetje. ook niet meer vragen aan je dank. Nee. In Duitsland wordt het ook nog interessant alhoewel en in ieder geval ja. niet meer voor uh, Louis van Gaal. De sfeer is daar bij Bayern München echt tot onder ja. nul gezakt. Hè? Ja, want he, de Heuners op de persconferentie het kwam uit zijn tenen werkelijk... dat hij zei dat het in het leven niet alleen om resultaat... maar ook om plezier ging. Ja, daar geloof ik niet van. Nee, ja, dat weet ik niet, maar dat zei hij toch wel. <laughs> dat het voor plezier ver te zoeken was. Um, ja, de paniek is daar toegeslagen. Ze staan nu zelfs vierde. En als je geen derde wordt, geen voorronde Champions League... in een jaar waarin de finale in München is... dus dat willen ze op geen enkele wijze, missen dat bal. Uh, het meest verrassende vond ik overigens nog niet eens... dat hij weg moest en een aantal mensen met hem. Maar dat Andries Jonker, die toch hier in Nederland echt een beetje bekend staat als het slippendragertje van Van Gaal dat die nou uitgerekend mag blijven zitten en eh, als je het over humor hebt en lol is dat nou ook niet de eerste waar je aan denkt dat hij dat nog even terugbrengt dus dat vind ik nog wel het meest eh, verrassende maar het wordt wel een interessante partij daar ook aan van de weekend spelen ze tegen Leverkoessen dus eh, dat blijven we wel interessant volgen voor van Gaal is het eh, ja een, een, een toch wel wat treurig einde hoor na een wat eh, toch ook hele mooie periode die hij daar gehad heeft Zullen we moeten even over Epke Zonderland hebben. Ja, een bijzondere even. prestatie van een, ja. uh, een prachtige man, hè? Het is uh, een man die al jarenlang meedoet en uh, ja, hij steeds beter wordt. Gisteren eigenlijk heel merkwaardig. Hij was heel ontevreden over die oefening. Hij sprong er vanaf van nou ja, dat is dan mislukt. Hij zei ook zelf, mislukte oefening, wel goud gehaald. Geeft overigens wel aan hoe goed hij is, hoe, hoe sterk zijn basis zeg maar is. Zilver op de brug nog. Uh, allemaal richting Londen gaat het natuurlijk. Waar nog allerlei mensen uit Azië met name erbij komen. Maar het is een prachtige sporter. En het is hem zeer gegund dat hij na al die jaren zilver en brons een keer een echte gouden oefening heeft. En het is ook een, ja, gewoon een geweldig leuk sportman. Dus het was een mooi uh, Hollands slot van het weekend. Gisteren. Dan houden we het hierbij. Tom van het Hek, ja. dank je wel weer. Ui. Iemand met forse psychiatrische problemen heeft toch wapenvergunningen. Daar gaan we zo dadelijk over praten. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, en we de hart. Ja, het is een uh, heel gebruikelijke ochtenddrukte. De meeste auto's staan vast in de richting van Utrecht. Wat opvalt is op de A16 Breda richting Rotterdam... dat tussen knooppunt Zonsil en knooppunt Klaverpolder... een file staat van 2 kilometer. Bij Zevenbergse hoek is de oprit richt, Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een suïcidale man die het vuur opent op onschuldige voorbijgangers in een winkelcentrum. We kennen de voorbeelden maar al te goed uit het buitenland. Maar sinds afgelopen zaterdag weten we dat het dus ook in ons land kan gebeuren. Bewoners en vooral nabestaanden in Alphen aan de Rijn blijven achter met een gevoel van verbijstering en ongeloof. Ook hier is de grote vraag, wat bezielde de dader nou? Willem de Haan, emeritus hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van de Criminologie. Meneer de Haan, um, we hebben u eerder al even gesproken over uh, ja, wat hem nou kon bezielen. Waar we het ook over willen hebben met u, is um, hoe deze man aan uh, wapens... Kan komen. Want als ik hier het persbericht lees van het openbaar ministerie... en de politie Hollands Midden, dan staat daar toch heel duidelijk... dat um, deze 24-jarige is uh, opgenomen geweest. Zelfs een inbewaringstelling van 10 dagen heeft gehad in een gesloten inrichting. Dat is niet niks. Daar hmm. wordt niet zomaar toe over gegaan. Hoe kan het dan dat hij toch nog een wapen ja, En niet één, maar meerdere heeft gekregen. Ja, ja, dat kan ik u niet vertellen. Het is wel zo dat uh, uh, mensen die dit soort verschrikkelijke dingen doen... Uh, vaak een fascinatie met wapens hebben. En je kunt zich ook voorstellen... dat je, je moet niet alleen over zo'n wapen kunnen beschikken... je moet er ook mee kunnen omgaan. Uh, uh, vooral omdat sommige acties... Uh, die lijken bijna op militaire acties. Hè? En... Uh, Um, ja, hoe deze man eraan gekomen is, kan ik u natuurlijk niet, uh, niet vertellen. Uh, wat ik wel kan zeggen, is dat ik dat heel erg zorgelijk vind. Uh, we hebben in de tijd een uh, Nederlands nationaal platform... tegen geweld op straat gehad. En een van de allerhoogste prioriteiten die we toen... als platform gesteld hebben, is hou alsjeblieft... Uh, de vuurwapens in de gaten uh, geven het een hoge opsporingsprioriteit. Uh, uh, zorg dat de expertise bij de politie uh, niet verwatert en dergelijke. Mm -hmm. uh, dat is in ieder geval het minste wat je, wat je kan doen. Maar zijn er richtlijnen voor? Want het is bij de politie bekend. Het, is, het komt uit politieinformatie dat hij deze uh, psychiatrische problemen heeft gehad. Koppelen ze die bestanden niet? Uh, hoort dat er niet bij? Weet u niet? Nee, dat weet ik niet. Dat zou nee. ik niet kunnen zeggen. Zou u ervoor pleiten dat het wel gebeurt? Ja, dat, dat is wat ik zeg. Het ja. Nationaal Platform heeft daar in de tijd uh, voor gepleit. En dat kan ik alleen maar, alleen maar herhalen. Is blijkbaar niet opgepakt. En dat soort automatische wapens, nou, die, die zijn illegaal. en nou, Daar mag deze man niet over, nee. over uh, beschikken. Maar... Nee. maar die wapenvergunningen zijn natuurlijk wel legaal. Die zijn gewoon verstrekt. Ja. En het is ook niet de eerste keer dat iemand die lid was van een schietvereniging... Eh, of van de ouders ook eh, lid waren van een schietvereniging. Je moet toegang hebben tot, tot is, wapens, is het, maar je kunt toezicht... de relatie natuurlijk niet omdraaien. Nee. nee, dat is zo. Is, is het toezicht op die schietclubs goed geregeld? We gaan straks nog praten hoor, met een directeur die van, van een, een ja. overkoepelend orgaan eh, ja. van schietverenigingen. Ja, die zal want ongeveer weet u dat zeggen dan... dat het goed geregeld ja, is en dat ja. geloof ik ook wel... want anders hadden we natuurlijk veel meer van dit soort incidenten. Maar wat is uw ervaring? Mijn ervaring met toezicht van, uh, op schietverenigingen nou, die heb ik niet. Ik, dat is niet een onderwerp waar ik me mee bezig heb gehouden. Mm, want u maar... heeft toch in een adviescommissie gezeten die pleit voor strenger toezicht? Uh, nee. Niet? Oké. Okay. Nee. Nou, Dan heb ik hier verkeerde informatie mm. voor mij. Excuus. En die fascinatie voor geweld, kunt u daar nog iets meer over zeggen? Want u zegt dat gaat vaak samen, Er is vaak een combinatie. Ja, ja. Waar komt dat dan vandaan? Ja, zo iemand die, die doet dit niet impulsief. Nee. En er is een traject aan vooraf gegaan... waarin deze persoon uh, gefascineerd is geraakt... Uh, vanuit zijn situatie van sociaal isolement... vanuit een gevoel van afgewezen worden... vanuit wrok uh, jegens degene die hem afwijzen. En daar past dan vaak geweld bij? Natuurlijk, dat is een, dat is een, een prijs die op zijn, zijn suicide wordt gezet door hem zelf. Als ik dan niet verder kan in het leven... dan zullen jullie daar een hoge prijs voor betalen. En het is natuurlijk gegrensd aan, aan de waanzin... dat je daar dus willekeurige slachtoffers voor kiest, maar ja... Dat is wel wat er in dit soort situaties gebeurt. Zijn er dan bij zo'n grote uh, ernstige daad signalen... die uh, van tevoren gezien hadden kunnen zijn door mensen? Ja, um, dat, is, dat is een interessante vraag. Achteraf gaan mensen zich van alles herinneren. Mm. En uh, dan lijkt het heel logisch dat je daar actie op zou hebben ondernomen. Maar, Wetende wat, wat er uiteindelijk gebeurd is natuurlijk. Ja, ja. maar... maar in, als je gaat verplaatsen in die situatie zelf... en je vindt dat iemand zich vreemd gedraagt... dan is het wel een hele grote stap om dat te interpreteren... als een aanwijzing dat iemand zoiets verschrikkelijks gaat doen... en zoiets uitzonderlijks. He, dus het is wel begrijpelijk dat ook al vind je dat iemand zich vreemd gedraagt... en maak je daar zorgen over dat je uh, niet op het idee komt... dat je daar moet ingrijpen omdat iemand zoiets gaat doen. Daar komt het Eenvoudigweg veel te weinig vervoer. Mm. Uh, en het tweede is... Uh, en dat speelde dan vooral op, op scholen... of in situaties met de werkgever... waarin iemand met, uh, met dit soort gedachten uh, zou kunnen rondlopen... dat je iemand ook gaat beschuldigen... Hè, van, van, van mogelijk een heel ernstig misdrijf. En dat is een heel erg hoge drempel om, om te nemen. Dus achteraf kunnen we constateren. Er zijn wel aanwijzingen geweest... maar het is ook werkelijk achteraf. Ja. Om dat van tevoren te zeggen, eh, als die persoon dat misschien helemaal uh -huh. niet van plan is... is wel uh, erg veel. Willem de Haan, dank dat u uh, ons weer eventjes te woord wilt staan Emeritus Hoogleraar Criminologie. Dan gaan we nog even naar Al van der Rijn. Daar is Joris van der Kerkhoff. Hij is nu bij het De Bron, kerk- en ontmoetingscentrum. En dat is in de buurt van het winkelcentrum. Ja, dat is vastgebouwd aan, uh, aan het winkelcentrum. De bibliotheek zit erin. 14 april gesloten in verband met een personeelsdag. De Emmausgangers, de parochie, de Emmausgangers Alphen aan de Rijn zit erin. En de protestante gemeente De Bron. Informatie, praktische vragen 0800 1351. Staat ook bij de ingang. En daar staat ook het nummer van slachtofferhulp. Doorlopen door het centrum hier waar ook de politie de afgelopen twee dagen veel aanwezig is geweest. Die dit hebben gebruikt om van hieruit te werken. Er liggen al drie grote witte vellen met, met pennen erop, waar, waar handtekeningen opgezet kunnen worden. Dat kan ook hier, dus niet alleen bij de gemeente straks vanaf 10 uur... maar dat kan ook hier vanaf 8 uur. De dominee, goedemorgen. Goedemorgen. Eh, er, er kunnen dus handtekeningen gezet worden. Er is al een deel handtekeningen gezet. Dat kan ja. de hele dag door, ook hier. Ja, mensen die binnen kunnen komen lopen... die kunnen hun handtekening erop zetten. Ja. En dan zullen wij er weer zorgen dat het op een bepaalde bestemde plek komt... Ondanks dat die drie kaarsen niet aan zijn, ruikt het hier wel naar kaars? Uh, klopt, we staan hier nu vlakbij de, de Bidkapel of het stiltecentrum. Misschien leuk om er even naar binnen te lopen. Ja. <tie> een, een ronde, um... ja, een ronde ingang is het eigenlijk... waar je dan uiteindelijk in de kapel komt, waar twee kaarsen uh, aanstaan... waar mooi licht uh, van buiten uh, komt... en ook nog fel licht uh, van boven uh, op deze ronde kapel uh, te zien is. Hier verwacht u dat vandaag ook veel mensen komen? Uh, we hebben hier zaterdagmiddag de opvang uh, gedaan. Dus de allereerste opvang van alle getuigen en nabestaanden. Toen hadden we veel mensen in huis uh, de hele middag verder. En die zijn ook regelmatig hier geweest om uh, maar even wat tot zichzelf te kunnen komen. Gisteren was het gebouw nog steeds plaatsdelict. Dus konden mensen ook niet zo heel makkelijk uh, binnenkomen... omdat er nog steeds uh, gewerkt werd aan het onderzoek. Maar zijn er ook de beste nodige mensen nog wel geweest... die hier ook een tijd hebben uh, gezeten... En ik denk dat dat ook het beeld is voor de komende dagen. Het kan hier in de stiltekapel, dat kan verder ook eh, in een ruimte... waar één op één gesproken kan worden met u of met andere eh, pastores. En het bijzondere is wel, deze ruimte klinkt ontzettend hol... maar je kunt zien en ruiken en voelen dat je hier volledig tot rust kunt komen. Joris van de Kerkhof is vanochtend in Alfa aan de Rijn. NOS Radio en Journaal Overzicht. En daar blijven we nog eventjes. Tristan zei alles kapot te willen schieten. Dat zegt een buurvrouw van de man, die een alfa aan de Rijn een Bloedbad aanricht. En dat zegt ze in de Telegraaf. De krant heeft bij het artikel een foto van de 24-jarige Tristan geplaatst. Volgens de AD leed van de vrees aan schizofrenie. Hij was bovenal een suïcidale en wapenverliefde eenling... die woede mee torste tegen autoriteiten als politie en overheid, schrijft het AD. Politiesocioloog Jaap Timmer pleit in de pers ervoor... om mensen met een wapenvergunning jaarlijks psychologisch te onderzoeken. Het is belangrijk om te weten of een persoon stabiel genoeg is voor een wapenvergunning. In de lokale krant Alphen Compact en Compleet staat een interview met een echtpaar... dat bij de Albert Heijn stond af te rekenen toen Tristan binnenkwam. Ze zagen... Op televisie hun boodschappen terug die nog op de broeropende band lagen. Twee kassas verderop lag het levenloze lichaam van de dader. Ik heb het er heel moeilijk mee gehad, zegt de man. Op veel scholen in Alfa aan de Rijn zijn vandaag in de klas gesprekken over het drama van zaterdag. De gesprekken worden gevoerd door leerkrachten die daarbij dan weer ondersteund worden door bijvoorbeeld de GGD en de GGZ en ook welzijnswerkers. Dat meldt RTV West. Voor de kleine kinderen zijn er kringgesprekken. Oudere kinderen kunnen in een klasgesprek hun gevoelens kwijt. Grote foto's natuurlijk ook op de voorpagina's in Metro en de Volkskrant. Mensen die troost bij elkaar zoeken, elkaar omhelzen. In de pers kaasjes en bloemen met daarbij een bord waarom. Premier Rutte staat afgebeeld in Trouw. Hij uh, is in gesprek, zien we, met buurtbewoners. In de Telegraaf een foto van een van de dodelijke slachtoffers. Margriet Terhaar. Zij was uh, eigenares van een kledingzaak in dat winkelcentrum, de Ridderhof. Kranten besteden buitengewoon veel aandacht aan het drama. En Al van der Rijn. deze schrijft op de eerste negen pagina's over niets anders. Bij de Telegraaf beperkt het zich tot vijf pagina's. Net als bij de Volkskrant. Er is ook ander nieuws. Um, de Japanse premier Naoto Kan heeft een door hem ondertekende advertentie geplaatst. in zeven kranten over de hele wereld. Hij bedankt de mensen voor hun steun. En uh, aan zijn door rampspoed getroffen land. Premier Kan bedankt in de advertentie voor de vriendschapsband, de Kizuna. Die Zeiland heeft ervaren met al die buitenlandse hulp. De advertentie verscheen onder meer in Engelstalige kranten zoals de Wall Street Journal en de International Herald Tribune. Amsterdam en Rotterdam willen samenwerken en optrekken tegen de etnische tweedeling. Bij de metropolen willen samen de brandende kwestie van deze tijd oplossen, meldt de Volkskrant. In de twee steden wonen meer dan 170 nationaliteiten. Gemeenten willen praktische tips uitwisselen omdat ze genoeg hebben van de dialoogindustrie. Zodanelijk na het journaal van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 Die weet het altijd zelf veel beter. Ik is die hond wat op die stranden draf en dom alleenig in die aandwind blaf. Nou, leuk om te horen. De Gids.fm. Straks tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Salarisadministratie kan persoonlijker. Schep rust. SDworks .nl.